Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De avondklok wordt misschien over twee weken afgeschaft... Het kabinet wil vanaf 21 april de boel weer wat gaan versoepelen. De avondklok wordt dan waarschijnlijk geschrapt en ook terrassen en winkels kunnen dan misschien weer open. Want het gaat de goede kant op, zegt verslaggever Ron Vrezen. Er blijken veel meer mensen dan gedacht te zijn die al corona hebben gehad. En als je de mensen die een prik hebben gehad en die mensen die corona hebben gehad bij elkaar optelt, kom je al op 6 miljoen. En dat schild tegen het virus is dus op dit moment behoorlijk groot. En die groepsimmuniteit waar Rutte het over, o, ooit over had, komt steeds meer in zicht. Het is trouwens allemaal nog niet helemaal zeker. Dit weekend kijkt het OMT of het verantwoord is. En ook moet het aantal besmettingen blijven dalen. Dinsdag weten we meer, dan is er weer een persconferentie. In Turkije moeten 38 militairen levenslang de gevangenis in voor hun rol bij de mislukte staatsgreep tegen president Erdogan in 2016. Eerder kregen meer dan 2500 Turkse militairen en burgers al levenslange straffen voor het meedoen aan de koep. Bij de staatsgreep kwamen honderden mensen om het leven. Er lopen nog meer rechtszaken. En golfer Tiger Woods reed veel te hard toen hij in februari met zijn auto over de kop sloeg. Dat zegt de politie van Los Angeles na onderzoek. The primary causal factor for this traffic collision was driving at a speed unsafe for the road conditions and the inability to negotiate the curve of the roadway. Estimated speeds at the first area of impact were 84 to 87 miles per hour, and the final estimated speed when the vehicle struck the tree was 75 miles per hour. Ja, Woed zou ongeveer 140 hebben gereden, waar hij 70 mocht dus. Bij het ongeluk liep hij zwaar beenletsel op. Het bloed van de golfer van 45 is niet onderzocht op drugs of alcohol. Het weer, vanavond kan er af en toe een buitje vallen. Vannacht is het droog en koelt het flink af. Het kan zelfs gaan vriezen. Morgen overdag zo goed als droog en soms wat som. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 dat associeer je dan met die muziek. Dan hoef je het plaat ja. niet eens op te zetten. Dan hoor je hem al als je die hoest ziet. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat heb ik ook als ik even tussendoor mag. Ik, ik, ik probeer nou iets met Abbey Rood uh, hoest te doen. Ja. Maar eigenlijk is het een hele trieste foto. Ja. En loopt daar een beetje een sigaret in zijn hand op zijn blote voeten. Uh, ja. die, die John die loopt ook voorover een beetje alsof ze heel snel... Ja, die foto moest...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 Die rimpellijntjes. Uh, dat soort gebergte. Ja. ja, geeft ook weer een tijdsbeeld. En gecombineerd met de muziek. Ja. Ja, uh, maar uh, vind je ja. het zelf zeg... dan belangrijk? Of... Nou nee, maar dat heb je er gewoon bij. Ja. Uh, je, je bent.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 Dat ze nog oh, steeds die boodschap ja. uitzenden. Ja. Ja, en als ik ook jongere mensen spreek, uh, dan, dan ik zelf, uh, die vinden dat ook nog mooi. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, er is, er is een, een hoes die, uh, die ik altijd wel goed vond, Het is van de Velvet Underground. Met die was ja. met de ja, bananen van, ja. van Andy Warhol. Die vond, ja. ik, vond ik een hartstikke fijne hoes. En daar was... Oh, huh? Waarom? Uh, lekker street. Geen, uh, geen poespas, het was gewoon een wit vel, plak met een banaan erop. Ja. En ik vond, dat, <laughs> ik vond dat een soort brutaalheid uh, uitstralen. Ja, ja. Bovendien hield ik van de Velvet Underground. Ik vond het een ontzettend ja, leuk groep. Of, ja. Ja. En uh, wat ik ook goed vond, dat was van Rye Cooder, Dat was een, met een Mexicaanse tekening erop. Van een figuur met een, met een doodshoofd. Die Cheffers Raffin.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 Hij trad toen op in, de, in het concertgebouw in Amsterdam. En daar was ook Flacco Gimenez ja. op zijn uh, accordeonnetje erbij. Ja. Oké, okay, Rijk is dus een iconische ja, moest voor je. Ja. Uh, Velvet Underground. Ja. Zijn er nog meer die je zal te binnen schieten? Ik denk van de, van de Talking Heads. Um, heet het Remain in Light.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 ik vond het een ontzettend mooi initiatief. Het is een ontzettend mooi vormgegeven plaat. Ja. En de muziek is ook prachtig. Ja. Uh, spelen uh, Joep Bruinje en Sam, Tom America. Van ja, Sam die Man is erg goed. Tom ja, America ja, vind ik ja, fantastisch. Ja. Ja. Zou je iets dergelijks ja. voor nou ja. jouw werk ook willen? Dus dat je een aantal iconische platen die je hebt gemaakt. Ja, dat is eigenlijk al gebeurd. Dat is, dat is, gebeurd. Dat is precies wat er gebeurd is met Jopo in Mono. En oh. uh, Celosky, die, uh, ik, ik hield erg van de muziek. Ik vond het heel speels en goed in elkaar zitten allemaal. En op een zeker moment is er een orkest gevormd in Nederland en dat heette The Magnificent Seven. En daar zat uh, Henny Vrienten zat erin. Oh, goed, ja. uh, Pijnenburg, drummer, geloof ik. Jan Pijnenburg, Jan Pijnenburg, ja. Jan Pijnenburg zat erin. Joost Bellenfante zat erin. Multi-instrumentalist.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 maakt hier de affiches voor Torhout-Werchter, het ja. festival, wat tegenwoordig ja. uh, het, het Werchterfestival festival is. Rock Werchter, ja. eh, Rock Werchter, want ja. Torhout is, is afgevallen. Ja. Ik neem aan dat dat destijds via het blad Humo... Zo is het uh, precies. Ja, ja, ja Humo, dat, uh, uh, je had in, in Vlaanderen eigenlijk traditioneel een aantal kranten,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 Ja, dat was op de VPRO-televisie volgens mij ook een... Uh, ja. een ja. ja, die hebben daar ook tegenaan. Cowboy, ja, nee, Cowboy Henk. Cowboy dat Henk, is ook een strip. Ja, <laughs> ja. ja het is een fantastische strip. En ja. Kamergeurka en herzelen die deden ook uh, uh, tourneeën met z'n yeah. tweeën. Ja, als en cabaretiers. Henk. En die hebben hier Stille. ook bij, in de toneelsvuur in Haarlem oh. verschillende malen opgetreden. Ja. ja. Man, weet jij nog wanneer ik voor de eerst een boterham met kaas gegeten heb?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 Van de ja. bestuurders uh, ja. komt gaan ja, is spelen. Belangrijk, ja. Ja. Ja. En dan de plattegronden erbij getekend en een uitleg. Ja. En heb je nog met je broer daar uh, ook overlegd? Want dat is een uh, regelmatige ja. speler van, uh, ja, van de is, Toneelschuur natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, Rieks maakt voorstellingen. Hij noemt het zelfs speelgoedvoorstellingen. Dat, dat, zo kinderachtig is het niet. Hm. Het is wel zo dat, die, dat die het uitgangspunt wat kinderen hebben, dat je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 goed opgepikt. En heeft daar ook school gemaakt. Ja. En ja, ik heb het nooit meer losgelaten. Je nee. hebt ook in Charlie Hebdo ook. Niet in Charlie heb... Ze, zei ik Hebdo. Ja. Ja. Charlie Mansuel. Ja. Ja. Dat? Oh, sorry. Ja, ja, nee, ja. sorry dat, ja. Het, het ja. was Charlie ja. Mansuel. Dat was een tijd. Overigens was daar de hoofdredacteur Georges Wolensky. Mm -hmm. En die is doodgeschoten met, uh, met de aanslagen... Oh, okay. een paar jaar geleden, ja. ja. En wat vind je daar eigenlijk van? Van die uh, islamitische uh, grappen en zo? Dat Nou, nou je dat doen? Kijk,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 het gaan Lang geleden gehoord op een zomerdag Toen mijn vader me eindelijk van schoolkamp naar huis toe bracht.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 Niks meer je, iedere reus hier die gaat dieren.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 toen ik 15 jaar was, ging ik met mijn vrienden op de fiets... naar het circuit van Zandvoort. Dus ik heb Sterling Moss en Jimmy Clark <laughs> ja, en Jack ja, ja. Brabham... ik heb ze allemaal zien rijden. Nou, mogelijk ben je daar Dirk Polak ook ja. nog tegengekomen. Want nou, die hadden een vakantiehuisje kunnen. op Zandvoort. Oh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Nee, wat wij vaak ja. deden, als we geen geld hadden om een kaartje te kopen... dan wisten we dat er die hekken eromheen... Ja. waar dan de gaten zaten eronder. Ja, ja. En dan waren we met een groep uh, uh, jongens. En dan was het zo dat een van de jongens... die probeerde de baanwachters... Uh,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 Nou, we zijn ook benieuwd wat het uh, ja, in het dus najaar mag, gaat doen hè, op ja. Zandvoort. Dus nou, je ben je ja. blij dat het in Zandvoort is eigenlijk wel? Ja. Um, ja. Ik vond, ik, aanvankelijk dacht ik, het, het is een heiloze zaak. Want het ja. circuit, dat circuit is eigenlijk veel te klein aangelegd... om die hele karavaan van vrachtauto's met banden en ja, al die spullen... om dat optie. te herbergen. Ja, ja. Nou hoeven die niet per se daar te staan. En ik zag onlangs een...